Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Saoedische coalitie die in Jemen strijdt tegen de Houthi-rebellen... ontkent het bombarderen van een gevangenis. Bij dat bombardement kwamen afgelopen week zeker 70 mensen om het leven. De gevangenis staat in het noorden van Jemen en werd gerund door de Houthis. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de aanval fel veroordeeld. Hij waarschuwde dat aanvallen op burgerdoelen in strijd zijn met internationaal recht maar de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië spreekt dus tegen dat zij erachter zitten. De coalitie vecht al jaren tegen de rebellen in Jemen. De politie heeft een bende opgerold die gestolen luxe auto's naar Dubai smokkelde via de Rotterdamse haven. Volgens de politie in het Duitse Osnabrück was het een internationale actie waarbij 13 leden zijn aangehouden. De meeste auto's zoals luxe Mercedes, Porsches en BMW's werden gestolen in Duitsland. En daarna werden er in Nederland valse kentekenplaten opgezet. Ze waren bij elkaar zo'n 2,5 miljoen euro waard. De leider van de bende is een Nederlander van 66 die tien dagen geleden werd opgepakt in het Groningse Ter Apelkanaal. Ruim 500 zorgmedewerkers met long covid dreigen binnenkort hun baan te verliezen. Omdat ze al twee jaar kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting komen ze naar verwachting in maart in aanmerking voor een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid, meldt de FNV. De vakbond waarschuwt dat ze er daardoor financieel op achteruit gaan en mogelijk bijvoorbeeld hun hypotheek niet kunnen betalen. Op de Australian Open is Botik van de Zandschulp in de derde ronde uitgeschakeld. De Nederlandse tennisser verloor in drie sets van de als tweede geplaatste rust Daniil Medvedev. In het enkelspel zijn nu alle Nederlanders in Melbourne uitgeschakeld. Het weer is bewolkt en vooral vanmiddag valt er wat lichte regen bij een temperatuur van 6 à 7 graden. De noordwestenwind neemt geleidelijk wat af in kracht. Komende nacht een graad of 4 en kans op mist. Morgen blijft het lang grijs, maar in het westen is er dus kans op zon. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de N207 Hillegomme Alfa aan de Rijn bij de Afrit Nieuwveen. Je hebt daar 10 minuten op oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 ik heb ook niet zoveel nodig om echt uit te rusten dat mensen zeggen. Goh, ik moet nu even een dagje helemaal niets doen. Dat, dat komt bij mij niet echt voor. Nou begreep ik uit een eerder gesprek natuurlijk dat uh, dit jaar een belangrijk feest.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 Dat geeft alweer wat perspectief voor de komende vier jaar. Gaat het financieel goed met Zandvoort? Ik denk dat het financieel redelijk goed gaat met Zandvoort. Maar het is wel constant sturen en bijsturen. En blijven nadenken over de ontwikkelingen die plaatsvinden. En vooral vanuit Den Haag die ons toch parten spelen. Over bijsturen en, en continuïteit gesproken. U steekt niet onder stoel of banken dat u graag nog vier jaar wethouder zou willen zijn. U staat wel als lijsttrekker...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 Als je nou met deze mensen praat... gaan zij anders de verkiezingen in? De, de, de, de jeugdigen? De, de jeugdigen gaan anders de, de verkiezingen in. Kijk, ik denk dat zij zich vooral moeten richten...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 Dus uh, misschien ga ik dat wel weer doen, maar mijn deur staat altijd open, ja, weet, dus het uh, is. Daar werd er samen... gebruik van gemaakt, ja, hè? He? Ja. Van het kloppen op. En als je nou eens uh, kijkt, want de, de, hij staat hier ook als vraag.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 Seeking out the poorer quarters where the ragged people go Looking for the places only they would know dial, -la. dial la la